Nothing.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 En uh, heel veel leuke gezellige artiesten, interviews en reportages, allemaal vanaf het uh, Raadheidsplein vanaf half twee. Ik neem aan Graf. dat we bij uh, Entertainment for You daar nog veel meer over gaan denk horen. Ik denk het ook. En volgende week wordt het uitgezonden, die hele show. Dus. Nou, geweldig. Ja. Geweldig. Wij gaan tweede op laten draaien en dan dus snel naar het strand. Ja, daar hebben we zin in. Hè? Mooi weer dus. Naar het strand, daar moet je wezen, daar moet je zijn. En een lekker rockborsje. Ja. Nou, oh, dat dacht ik ook. Of een hoordokje. Of een Niet vervelend. Ja, voir les comedians, Waar les musiciens.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 Aan het werk. Okay. Mo, okay. leg het de luisteraars eens even uit. Hema, Rookworst, Strand en Maurice Mulder. Hoe, uh, hoe zit dat in elkaar? Mooie combinatie, hè? Ja. Maar ja, vertel, ja, ja. vertel het de luisteraars eens. Ja, vertel. Oh, vertel. Wacht hey, even hoor. Uh, ja, super. Dank u wel. Oh, druk, druk, druk. Nee, dat kan helpen. Ja, nee, dat begrijp ik. Moet ook gebeuren. De business goes aan. Uh, sorry? De business goes on. Ja, de business goes aan.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 Want ze hadden jou gevraagd over Jan. Ja, dat, mag je, dat moet je dan net niet zeggen. Maar goed. Jij kon niet, dus jij hebt mij voorgedragen. Juist. En daarover sta ik erin. Hé hey Maurice, even over uh, inderdaad de hemakar op het uh, strand. Waar kunnen we je aantreffen? Tussen gebouw de Ratonde en Rappenoei. En wat is Rappenoei? Dat is de laatste tent van de Zandvoort. Maar eigenlijk de eerste tent van Bloemendaal. Oké, okay, en uh, wat, uh, wat verkoop je zoal uh, op het strand? Nou, op het moment uh, ga ik drie hoordrocks verkopen. Maar ik verkoop niet alleen de hoordrocks, niet alleen de rookworst, ook heerlijke frisdranken, snoepgoed, ijsjes. Zo. Maar wel ja. uh, een beetje betaalbaar allemaal, of... Uh... Allemaal heel betaalbaar. Dus... En Allemaal de 1 prijzen. Heel goed.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 Ja, dankjewel. ik jullie ook nog bij de uitzending. Werk ze. Hé hey Maurice. Hey. De volgende plaat. Die draaien we even speciaal voor jou. Die had ik beloofd. De Joker. Weet je wel. Ja. Jij begrijpt hem. Heel goed. Oké. Okay, we noemen hem gewoon Maurice. De Joker. <laughs> Komt ie aan. Hoi. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. The competition of love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong, doing you wrong Son. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker, I get my love and all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 En je kent het wel. Ja. Nou, de helft van de spinnen doet het zo, maar de andere helft doet het weer op een andere manier. En ook dat krijg je morgen te horen tijdens deze spannende excursie. Oké. Okay. Hartstikke spannend. Nou, dan plak ik gelijk even de evenementenagenda er aan. vast het is rond de klok van half vier, dus dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk dit weekend de Hammeride Ultimate Races in Zandvoort. Daar gaan we straks weer naar Willem van Densen. Vanavond Surf and Beach Filmfestival. <coughs> Sorry, luisteraar. Gezondheid. Dank u. Het uh, Surf and Beach Filmfestival uh, The Spot. Morgen, zoals al aangekondigd, het CFM Zandvoort Zomertour in een muziekpavillon van half twee tot vier uur. Het orgelconcert in de Protestantse Kerk aanvang drie uur. Dus genoeg te doen voor alles en iedereen dit weekend wederom in Zandvoort. Gewoon lekker in Zandvoort zijn. Hè? Daar moet je wezen, daar moet je zijn. Toch? Je, hoeft... je hoeft nergens anders zijn. Dat bedoel ik, Zet je Radio uiteraard op CFM. 24 uur per dag, muziek en informatie.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 En die ene plaats die we gaan draaien is George Michael. Hier is Wake Me Up Before You Go Go. Dat is toch wel leuk hoor, robert John. Rob in de uh, rol van uh, koffiejuffrouw. Ja, ja. Nee, dat moet je vaker doen. Ja, ik heb een kort rokje aangetrokken en zo. sta me goed, hè? Maar nee, goed, dan ben ik de leiding gelijk kwijt in de studio. Ja, al, ja, ja, ja. een spoor bij ons wake me up. Before you go go. En we go-go naar het circuit. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want daar staat of zit nog steeds Willem van deze bij de Hammerhead Racers dit weekend op circuit. Willem. Hi. En Rob voor... Suiker en melk gaan erop. Suiker en melk? Kom voor de bakker, Willem. Oké, het is Zandvoort. Dit weekend uh, Hammer Ultimate Ultimator Races. Uh, vanmiddag al uh, de Toewagen uh, Diesel Cup race over 100 minuten. En we hebben er inmiddels alweer een uh, 25 ja, 85 minuten hebben we erop zitten. Reus, uh, die wat uh, spanning heeft gekend. Uh, momenten van minder spanning. Uh, dan kijken we nu even op de baan of het spannend is. Nou, echt spannend is het niet. Het is uh, Jeroen Dik uh, met zijn golf uh, die uh, de leiding heeft. En uh, hij heeft een voorsprong van, nou, uh, vier seconden uh, zeg maar op uh, Sebastian Blekemolen... die het stuur over heeft genomen van Jaap van Lagen. Sebastian Blekemolen van Lagen uh, rijden dan in een BW uh, 23D. En op de derde uh, plaats vinden we dat terug uh, de equipe van... Uh, Ronald, Maureen en uh, Dennis de Groot. En die rijden ten frappeuren van Rob. Uh, rijden die ook in een uh, Volkswagen Golf, uh, weliswaar een diesel. Maar tussen uh, Golf op 1 en op 3. Kijk maar even... Ik had niet alles verwacht, Willem. Nou ja, uiteraard... Uh, dat weet ik wel. Kijk, ja, verder natuurlijk. Uh, ik zei het al, Jeroen bleek hem al uh, actief met uh, Peter van den Kolk hier op de baan. Uh, ja, die equip was ook de eerste die de voor de eerste mogelijkheid tot uh, pitstop uh, aangrijpt Om uh, Peter van den Kolk, die toch een uh, aantal uh, seconden langzamer is als uh, Jeroen uh, bleek hem al het stuur over te laten geven. En uh, Jeroen Bleekemol, uh, ja, inmiddels al uh, zo'n achterstand op de kop uh, dat uh, normaal gesproken niet goed te maken is. Jeroen uh, gaat uh, wel uh, tenderend over de baan inmiddels opgerukt naar een zesde uh, plaats. Ook uh, lange tijd in gevecht uh, geweest met uh, plaatsgenoot Ron Zwart hier. En dat ging dan uh, om de achtste en negende plaats. En uh, die plaats, acht, is ook uh, de plaats waar we Ron Zwart op dit moment uh, nog terugvinden. Aan de leiding dus uh, Jeroen Dik met op de tweede plaats achter het stuurder Sebastian Bleekmolen. En de derde is het uh, Ronald Marien, diesel. Oké, okay, nou Willem even, voor vier uur komen we bij je terug. Dan is de finale van deze race en weten we wie de winnaars zijn. Ja, dat gaan we in de uit. Helemaal goed, dankjewel. Willem van deze vanaf Circuit Park Zandvoort. En hier zijn de Rolling Stones. Dat is oud en satisfaction. Lekker hoor. Oh.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 Verrassend is De niet-verrassende winnaar eigenlijk meer. Jeroen Dik, op z'n eerste afgelopen vlak van Speden. hebben we een equipe e van Sebastian Vleekemol. Een jaar gelagen. Twee rijders die uh, gedurende het seizoen ook actief zijn in de Formule 1 week en, en daar de Porsche Supercup rijden. Derde is het voor de equipe e van Ronald Morin de en Dennis de Groot. Uh, uh, feest voorop. Een golf op één en een golf op drie. Uh, ja, dan gaan we even kijken. <tie -tip> Ja, wat hebben de dames gedaan die van uh, Paul betrokken zijn eigenlijk. Uh, Richard Braams en uh, Kaby Ooyer. Ja, prima gedaan uh, in de kwalificatie. Het begin van de race ook uh, tijd aan de leiding. Maar uiteindelijk uh, toch als uh, zevende gefinisht. Uh, zevende plaats. Of, uh, daar echt blij mee zijn, uh, weet ik niet. De uh, zien we dat terug. Uh, ja, en dat is uh, soms voor uh, trots in uh, deze klasse, zullen we dan maar zeggen. Ron Zwart uh, samen met, uh, equipe, uh, met uh, zijn equipe. Jij, uh, Marcel uh, van Leen, die zijn op zevende uh, geëindigd in uh, deze race. Waren er nog dingen die jou opgevallen zijn tijdens deze Tourwagen Diesel Cup uh, race? Nou ja, opgevallen, ja, dat het uh, op een gegeven moment, uh, het gaat over 100 minuten uh, en uh, ja, op een gegeven moment wordt het... Uh, wel een beetje langdradig, dat valt me dan wel af. Ja, en wat opvalt natuurlijk, natuurlijk, als je ziet een equipe van de volk, Jeroen Blekemolen, ja dan gaan ze wisselen van rijder en dan blijft die auto toch in een stuk sneller. Ja, dat is dan toch wel opvallend. Ja, Jeroen niet minst natuurlijk in Europa versprokkeld bezig in diverse raceclasses.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 meteen in het volgende uur uiteraard veel meer over de hemride races op het circuit. Okay. Graag tot zometeen! En dit is de laatste voor vier uur. Crazy way to get your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 world. is hot You can get a child from take Buy your with toys and candy all money that you work for girl compare to love het ritme van ZFN. via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In de bus van EuroLines die gisteravond met 43 passagiers... bij voor verongelukte, zaten 15 Nederlanders. Acht van hen zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig. Bij het ongeluk viel één doden. Daarover zijn nog geen gegevens vrijgegeven. De Nederlandse bus was op weg van Amsterdam naar Parijs. In de bus zaten ook Belgen, Fransen en Italianen. De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. De Franse politie heeft de Nederlandse buschauffeur verhoord. De FIFA overweegt de verlengingen in de knock-out-fase op het WK-voetbal te schrappen. Als het na 90 minuten nog gelijk staat, zouden er direct strafschoppen moeten komen, zo zegt voorzitter Blatter in een interview met een Duits sportblad. Een tussenmogelijkheid is het herinvoeren van de Golden Goal. Zodra een elftal scoort, is de wedstrijd afgelopen. Blatter wil nog wel verder gaan, door ook in de groepsfase net zo lang door te gaan tot er een winnaar is.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 Het eendaagse festival Pinkpop Classic heeft dit jaar een grote tegenvaller. Volgens de organisatie komen vandaag maar 6.000 bezoekers, terwijl er was gerekend op 15.000 mensen. Het terrein is verkleind, zodat Pinkpop Classic toch nog uitverkocht lijkt. Op het festival staan artiesten die in het verleden op Pinkpop Pop hebben gespeeld. Het weer, periode met zon afgewisseld door stapelwolken. Lokale kans op een bui, en het is 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking en van het oosten uit regen. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft.